van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Dit is Liselon Thomas met het NOS Journaal. De bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Afghanistan wil met de Taliban praten over vrede. Generaal McChrystal zegt dat dat de enige begaanbare weg is. Hij vindt dat er genoeg is gevochten. In de Financial Times zegt McChrystal dat de 30.000 extra Amerikaanse troepen de Taliban hopelijk zo zullen verzwakken dat ze zich gedwongen zullen voelen tot het sluiten van een vredesakkoord. In de toekomst zouden de Taliban dan een rol kunnen spelen in het bestuur van Afghanistan. McChrystal doet zijn uitspraken aan de vooravond van de grote Afghanistan-conferentie later deze week in Londen. Het lijkt erop dat niemand de vliegeram voor de kust van Libanon heeft overleefd. Reddingswerkers hebben inmiddels negen lichamen geborgen. Het Libanese leger zoekt met schepen naar de overige 81 slachtoffers van het ongeluk. Vannacht stortte een passagiersvliegtuig van Ethiopian Airlines neer in de Middellandse Zee. De Boeing 737 was net opgestegen in Beirut voor een vlucht naar Addis Ababa in Ethiopië. De Libanese autoriteiten gaan er vooralsnog van uit dat de crashes veroorzaakt door slecht weer... Aanwijzingen voor een aanslag zijn er niet. In Haiti is dringend behoefte aan opvangkampen voor slachtoffers van de aardbeving. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Migratie. Veel Haitianen zijn de hoofdstad Port-au-Prince ontvlucht, maar ze kunnen bijna nergens onderdak vinden. Er wordt door hulpverleners druk gezocht naar plaatsen waar kampen kunnen worden opgezet. Voordat het zover is, moet het terrein worden vlak gemaakt en moeten er voorzieningen komen, zoals stromend water en toiletten. De politie in Noordoost-Nederland kampt nog steeds met computerproblemen. Het netwerk is sinds woensdag overbelast en daardoor erg traag. Onder meer korpsen in Groningen, Drenthe en Gelderland hebben er last van. Aangiftes worden minder snel verwerkt en een paar duizend agenten kunnen niet inloggen. De oorzaak is nog onbekend. Het weer overwegend bewolkt en plaatselijk kans op een sneeuwbui. In de loop van de dag in het noorden ook zon. Middagtemperatuur van min 2 in het noordoosten tot plus 1 in het zuiden.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 Alweer van Zandvoort op zaterdag met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie. Voor Zandvoort en de regio. Eh, voor de mensen die het willen weten, de eerste plaat die we draaiden was er eentje uh, van de SOS-band. Nee, dit zeg ik fout. Zeg fout. Van uh, Oliver Cheater met SOS. Oh, okay. Moet Dat... ik het wel goed zeggen natuurlijk. Ja. Hè? Nou, goed, het, ja, zei, ja, je, het, bij zei, deze. het zei je vergeven. Het zei je vergeven. Zoals we aangaven uh, het laatste uur uh, natuurlijk even uh, schaatsnieuws. We hebben tennisnieuws van, uh, vanuit uh, Australië, uh, we hebben voetbalnieuws ten aanzien van de heer Van Nistelrooy. Dus we hebben nog een heleboel sportnieuws het laatste uur. Oké, okay, gezellig. Houd de radio aan op CFM. Oh ja, voordat ik deze plaat ingestart starten ben ik lekker bezig zo. Voordat ik die ingestart starten, in vorige uur hebben we Edward Maya gedraaid met uh, Stereo Love. En uh, die Edward Maya heeft een nieuwe single. Die gaan we nu ook nog even draaien. Voor. Klinkt wel een beetje hetzelfde eigenlijk.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 Kijk kleren aantrekt zonder haar, en naast zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgeving. De keuze tussen Nick en Simon en pak maar mijn hand of deze van Eric uh, Clapton. Ja. Uiteindelijk is het Eric Clapton geworden <laughs> met Change the World. Ik had ook niet alles verwacht. Nee, hè? Nee, nee, nee. Lekker klaar. zo. Had ik, had ik, dat dat kiezen, had ik zo. het ook uh, gekozen, Op de zaterdagmiddag. En... Hé, hey, we gaan volgende week weer voetballen, want vandaag zijn alle wedstrijden afgelast. Klopt. Volgende week spelen wij uit tegen... Nee. Wie was dat ook weer? 1. Uh, heemraad. Amstelveen Heemraad is de ja. wedstrijd die uh, volgende week op, op de programma staat. En, uh, de wedstrijd begint om half drie. Dus ze moeten uit naar Amstelveen Heemland. En uiteraard zal onze verslaggever Joop daar weer verslag van gaan doen volgende En laten week. we hopen dat de wedstrijd dan wel doorgaat natuurlijk. En uh, live te volgen is bij CFMB. Zo voet op zaterdag. Ja, en natuurlijk even, ook even een schaatsberichtje. Je had het de vorige, keer, vorige uur al even over. Helaas zal Marianne Timmer niet aan de Olympische 500 meter uh, meedoen. Want uh, Thijsje Oenema bleek in een skate-off te sterk over twee races voor de Olympische kampioen. Van Nagano en Turijn. Altijd weer diezelfde, hè? Ja. ja. Oenema schaatste in de eerste race <laughs> al bijna een seconde sneller dan Timmer. 39,4 om 40,2. Die net is, uh, hè, zoals we alle weten, uh, nou, her, volgens mij is, is Marjan Timmer nog herstellende van die zware enkelblessure. Ook de tweede race werd door Oenema gewonnen. De Vriesin was met 39,6. Ruim sneller dan Timmer, 40,3. Marianne Timmer heeft nu aanstaande maanden nog één kans om de Olympische Spelen te halen. Dan schaatst ze, in tegenstelling tot wat, wat ik vorige uur zei, 3000 meter, de 1000 meter. Oké, okay, dat past meer bij haar. Ja, de afstand waarop ze de regerend Olympisch kampioen is. Maar uh, Irene Wust en Natasja Bruintjes zijn haar concurrenten. En de inzet is één startbewijs. Dus dat wordt nog heel moeilijk Spottend. voor Marianne. Maar gun het Marjan, schaats gewoon even niet zo hard, ja. zou ik zeggen, tegen de rest. Nou, Ze zei in een interview dat ze per week een seconde sneller ging. Daarom? Dus uh, wie weet uh, dat het maandag, maar ja, het wordt moeilijk met Irene Wust. Ja, maar uh, die Natascha. gaat al mee, dus uh, ja. gun dan uh, startbewijs aan Marjan. Uh, nee, Marianne. ho, ho, ho, er zijn allemaal regeltjes voor. Je moet bijna wiskundige zijn, wil je al die, die, die regels kennen van de dus Nederlandse schaatsunie. Maar uh, nee, ik hoop dat Timmer... Ik hoop het, dat Timmer... Maar als ik mijn geld zou moeten zetten op één... Dan is het of Natasja of Irene huist. Weet je nog? Timmetje, Timmetje, Timmetje. Zo. Ja. Nou, aanstaande maandag dus voor de duizend meter. Laten we hopen dat ze naar de Olympische Spelen mag. Wij gaan weer een plaatje voor je draaien... Bij Softop Zaterdag. De single van Laura Jansen is de volgende.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 Uh, Anyplace, anywhere, anytime. Oh, Nena die... en Kim Wild. Over die clip die daarbij hoorde destijds. Uh, nee, prachtig. Super, super, super, super. Nena versus Kim Wild. Hey, het is altijd leuk om plaatsgenoten op televisie te zien. Nou, dat kan aankomende woensdag. Wat om wel? half tien op de televisie. Tien jaar jonger in tien dagen. Twee Sanforders uh, treden daarin op, heb ik vernomen. Meen je niet? Ja, dat zijn uh, Ralf en uh, uh, Marja Kras. Oké. Okay. Die zijn uh, in dat programma. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Wanneer is dat? Dat is uh, aankomende woensdag, 27 januari. Oké, okay, op Om RTL? RTL 4. Oké. Okay. Dus, bij deze. Goed. even twee tennisnieuwtjes tennis vanuit Down Under uh, Australië. Kim Kleisters is in de derde ronde van de Australische Open hard onderuit gegaan. De Belgische tennister kon vrijwel niets goed doen tegen Nadia Petrova. De winnares van de US Open verloor in 52 minuten met 6-0, 6-1. Kleisers was een van de favorieten voor de titel in Australië, mede door haar eindzegen in het voorbereidingstoernooi van Brisbane waarin ze in de finale haar landgenoten Justine Henne aftroefde. En bij de mannen kostte het Rafael Nadal de nodige moeite... maar de Spanjaard staat in de vierde ronde van het Australian Open. De titelverdediger versloeg Philip Cole Schreiber in 4 uh, uh, sets. 6-4, 6-2, 2-6, 7-5. In de volgende ronde, en daar kijk ik naar uit... Uh, ontmoet Nadal het servicekanon Ivo Karlovic... De Kroaat rekende in vier sets af met zijn landgenoot Ivan Lublicic. 6-3-3-6-6-3-7-6. Want die Kroaat die slaat dus uh, uh, services van meer dan 200 mpH. Mm, en dat gaat die heel moet je hard. niet tegen je hoofd krijgen. Nee, dus die moet het echt van zijn opslag hebben. Dus dat wordt uh, een servicekanon tegen uh, ja, de favoriet natuurlijk voor de titel uh, Nadal. Weet je wat ik nou zo jammer vind? Waar zijn die Nederlanders tegenwoordig? Uh, even... Meestal eerste ronde, dan is het... Uh... Zoeken we op. Michele Krijtschek is in de, in de, de, de voorrondes, uh, had ze nog één wedstrijd moeten winnen, had ze mee kunnen doen. Maar die, die struikelde in de laatste wedstrijd. En een andere Nederlandse heer, die heeft de eerste ronde wel gehaald, maar die werd daarna ook uitgetikt. Dus uh, geen Nederlandse deelname meer in het, in het Australische Open. Jammer, jammer, jammer. We gaan weer een lekkere Nederlandstalige plaat voor je draaien. De single van Guus Meules hier. Laat mij in die waan. Wachtig. Ik denk nog steeds dat het kan. Iedereen naast elkaar, soms kom ik ervan. Ik weet niet goed hoe het moet. De sleutel nog niet: hoe het werkt, wat het doet. Maar een vast vertrouwen, ik geloof dat het kan. Om bruggen te bouwen, soms droom ik ervan.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 Kan om bruggen te bouwen soms droog. Over 27 jaar in South African jails, Nelson Mandela is een free man. Al 20 jaar. Wife. Dit is 20 jaar ZFM. Neem maar trof ik zo een bende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, leven zij daar vrij en blij. Ronkond in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes, uit de monden wolken rook. Sliepen zij op oliestook, Smidikouw op met een tanden. Geen parkeerplaats meer voorhanden. En daar sta je op de stoep. Klaai om door de hondenpoep, ja het is toch druk genoeg Op de straten in de kroeg, waar Bolle Jans een biertje hijst En de jukebox vrolijk reist Zijn vrouw die krijgt haar eerste wee, op een zaaltje in 2 Lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee Van een metertje of twee, Amsterdam-Holadier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 staat een Arabier, ik patat met veel plezier, Verbakken in, dat is interessant. De uit zijn vaderland, een Engelsman zit choc en klem, Between de deuren van de tram. Een dame als een tovervee in een grote BMW, Wil je van top waren reizen, Het zal wel een Penneijer wezen. Met een vent in de WW, Amsterdam Holadier.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 Waar de trams de hoek om gillen, of ze kat is aan te villen. En je rek je veegelijf, anders word je koud en stijf. Met al die mensen op het geluid, denk je soms ik wil eruit. Eenzaam in je blote billen, door een lopen hillen. Nee, dat valt toch ook niet mee, Amsterdam, hola die Beste meneer Toals, hij heeft heel veel hitjes gescoord. Rap of Stiltje, dat was een, eentje waar, waar wij een beetje een hit van gemaakt hebben. Maar dit was zijn echte hits. The, the Big City bij Sanford op zaterdag. Nou, nog uh, iets van uh, 23 minuten te gaan in dit programma. En dan Entertainment for You met Wolter Cruz in de uitzending. Zo rond en nabij kwart over vijf. Zaterdagmiddag in Zandvoort met Kurt Winterfire op de radio en Let Us Groove. ZFM voor Zandvoort en de regio. En uiteraard hebben we weer wat nieuwtjes voor je. Ja, voetbalnieuws. En wel, uh, de kans is groot dat uh, onze voetballer Ruud van Nistelrooy binnen afzienbare tijd het shirt van de Hamburger SV draagt. De aanvaller van Real Madrid is al in gesprek met de Bundesliga-club. Van Nistelrooy mag van de clubleiding van Real Madrid vertrekken. De 33-jarige dief staat overigens ook in de belangstelling van vele Engelse clubs. Zo informeren Tottenham Hotspur, West Ham United en Stoke City naar hem. Door een ba basisplaats bij een andere club van dan de koninklijke af te dwingen... wil Van Nistelrooy zich richten het, richten, richting het WK voetbal weer in de kijker van oranje spelen. Dus wellicht Van Nistelrooy... ...in de Duitse Bundesliga. En even nog een oudsportnieuwsje. Nou, nieuwtje. Echt nieuws. Nick de Vries is pas 14 jaar. Maar weet nu al dat hij coureur in de Formule 1 uh, wil worden. Grootspraak. Nee hoor, bij de Friese jongeman is dat geen sinds het geval. Integendeel, de kans is vrij groot dat Nick de Vries daadwerkelijk Formule 1 coureur wordt. Hij tekende afgelopen donderdag een bijzonder contract bij McLaren. De Vries wordt opgenomen in het talentprogramma van de fameuze Britse renstal En krijgt precies dezelfde opleiding als Lewis Hamilton... die in 2008 de wereldtitel veroverde in de koningsklasse van de autosport. 14 jaar en dan al een contract Zo bij McLaren. hij. Dus binnenkort weer een Nederlander in de Formule 1, dat horen we graag. <lacht> My tech. Just letting it all hang out, eh? Hey. House I like laid a stack, that's a fact, I ain't holding nothing back now. Yeah. I shake a car, shake it down now. I shake a car, shake it down now. I should have got shake it down now. I shake a car, shake it now I should down now. I should down now. I should now I Zwingen zou op de zaterdagmiddag uh, bij CFM? Ja, ik heb thuis ja. heb ik een live uitvoering van dit nummer. Maar dan duurt het A iets langer en B zit er een hele grote trompet, uh, sessie oh, achter. Ik dacht een grote brom in. Of, uh, nee, zo nee, goed gewoon. Ja, gewoon de volgende weer, keer meenemen. Dit was de nette uitvoering. De Commodores met Brick House. Uh, ja. ja, de evenementenkalender. Je zei het al, hij is een beetje, een beetje ja, ingekort. Nou, Zoveel dus gebeurt er niet. Maar... Vanavond uh, feest in, uh, in het Wapen. Ja, Frans-Duitse avond, op, op muziek. frans duits <laughs> Uh, en natuurlijk na vijf uh, uh, telefonisch contact met niemand minder dan Walter Kroes. Mm -hmm. Dus uh, Entertainment for You uh, heeft uh, weer een, een telefonisch interview met hem. En ik heb begrepen dat de luisteraars vragen kunnen stellen, maar daar hoort hij natuurlijk na vijf uur van alles over. En uh, Mick Harren is ook nog uh, in de uitzending. Mick Harren in de uitzending. Nee, die jongens timmeren goed aan de weg. Dat dacht ik ook. En morgen Ruud Jansen in Café 4. Ja, lekker. Vanaf, vanaf vijf uur. Vanachter de, niet de piano, is zo'n ander ding. Uh, ja, de piano. En wel, ja, piano. echt de piano. Ah, Oké, okay. nou, dan ga ik even kijken, want hij komt natuurlijk ook op onze receptie. 9 februari. 9 februari. En alle belangstellenden zijn van harte welkom. En luisteraars, u bent natuurlijk ook van harte welkom, want wij maken radio voor u. Take 5, 6 uur op 9 februari. Uh, ja, zet dat in uw agenda. Mocht u dat nog niet gedaan hebben. En uh, wij zien u daar graag verschijnen. Nou, zal ik hem dan toch nog maar even een keertje gaan draaien? Doe maar. Ja, in plaats van Eric Klepten dan. Nu stond Eric Klepten gepland. Nu ja. gaan we Nick en Simon draaien. Nou, Hier is, pak maar mijn hand.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 Live met pak maar Mijn Hand. Die hebben een jaar achter de rug. Ja, en, uh, ook mooi hè, met het uh, tv-optreden uh, voor uh, Haiti. Hoor je ook nog dit plaatje aan de tijd? Uh, met z'n allen meedoen zo. Pak maar Mijn Hand. 83 miljoen euro bij, bij elkaar uh, gesponsord. Ja. Dankzij de gulden Nederlanders. Nee, Dat geweldig. Helemaal super. En morgen hè? Spanning al om. Wie wordt de Mary Poppins? Oh, jeutje. Er zijn er nog drie over. Oh, ik word helemaal zenuwachtig. Sophie, Noortje en Rosalie. Ze, lijken, ze, ze, lijken, ze zijn echt alle drie verschillende types... maar ik weet dat veel luisteraars dat ook, uh, het programma ook volgen. Dus uh, morgen de grote ontknoping. En wie zal het gaan worden? Rosalie, Noortje of Sophie? En hoe laat uh, is die ellende? Twintig over... Ho, ho, ho. Twintig over acht, Nederland één... Meneer Sissing zal, uh, zal de zaak aan elkaar praten. En uh, s'avonds rond tien uur is de, is de uitslag. <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, dank je wel weer uh, voor uh, vandaag, Albert-Jan. Graag gedaan. Bro. Volgende week uh, neem je een weekje vakantie, ja, heb ik, ik begrepen. Heb, uh, cursus, uh, ik heb cursus volgende cursus, week. Cursus, zouden... oh ja. Ik zal je er alles van vertellen als ik weer terug ben. Nee, ik vind het leuk als je volgende week nog even in de uitzending komt. Vanaf de cursus. Vanaf de cursus. Als het lukt, lukt het. En uh, anders, uh, tot over, luisteraars, tot over 14 dagen. Maar Rob is er natuurlijk volgende week wel. Dat dacht ik wel. Hartstikke goed. Dus zo meteen entertainment voor you. Met uh, uiteraard de mannen weer en uh, Wolter Cruz en de rest. Something nou, luisteraars, blijf luisteren. En ik wens u nog een hele fijne zaterdagavond. Echt tot volgende week wat mij betreft dan. En Albert Jans, tot over twee weken. Tot over twee weken. Hoi.